Het is 1 uur, Jeroen Jepke met het NOS-journaal. De Venezolaanse politicus Enrique Capriles is door de oppositie opnieuw naar voren geschoven als presidentskandidaat. De gezamenlijke oppositiepartijen hebben unaniem besloten dat hij zal meedoen aan de verkiezingen. die volgen op de dood van Hugo Chavez. Capriles nam het in de presidentsverkiezingen van oktober op tegen Chavez, maar bleef toen steken op iets minder dan de helft van de stemmen. Nu staat hij binnen 30 dagen tegenover Chavez opvolger, waarnemend president Nicolas Maduro van de Verenigde Socialistische Partij. Tijdens de campagne voor de verkiezing in oktober beloofde Capriles een harde aanpak van de corruptie in Venezuela. En ook was hij voorstander van meer privé-investeringen en minder staatsbemoeienis.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 Nadat de ketel was gerepareerd kon het gezin weer naar huis omdat niemand ernstig gewond was geraakt. Jaarlijks komen in Nederland 10 tot 20 mensen door koolmonoxidevergiftiging om het leven. Oorzaak is vaak dat mensen niet goed ventileren en gaskachels, gijzers en cv-ketels niet goed onderhouden. In de Champions League hebben Juventus en Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de kwartfinales. De Italiaanse kampioen won in Turijn met 2-0 van het Schotse Celtic...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 NCRV Casa Luna Klaas Drupsteen Goedendag, welkom terug bij Casa Luna. En wij zijn er tot twee uur. Uh, ja, en wij, dat zijn uh, Mau Gorzata bos econoom, journalist, hoofdredacteur van de website polonia.nl uh, We hebben het net al uitgebreid over de, de Poolse werknemers hier in Nederland gehad. En we gaan, erover, we gaan erover door. En luisteraars kunnen nu meepraten. Bijvoorbeeld aan de hand van de vragen die wij geformuleerd hebben: uh, Moeten de Polen integreren? Zijn ze welkom? <gif> hebben we arbeidsmigranten nodig eigenlijk in Nederland? Of kunnen we het toch zelf wel? Want we hebben inmiddels genoeg werklozen, zou je zeggen. Bent of kent u een arbeidsmigrant, een werkgever, een collega die Pools is? Uh, 0800 1121. 0800 1121, als u wilt bellen. Kazeluna uit NCV voor. Uh, .nl voor het mailen. Dus casaluna.ncv.nl En voor de twitteraars hebben we hekje Casaluna. Er is net een handige tip. Of een leuke tip binnengekomen. Dat uh, Daniel Lohus. Een prachtig nummer heeft gemaakt. Over een poll in Nederland. Uh, hoe heet het? Is uh, zo heet dat nummer. Uh, misschien is het om te draaien schrijft uh, Remco Jasper. Maar ik, ik had het heel graag gedaan. Want ik ben heel benieuwd naar dat nummer. Maar we hebben het niet. We kunnen het hier niet vinden. Ja en... Uh, als kijken wat er nog meer op Twitter is binnengekomen. Uh, iemand schrijft: als mensen maar een paar maanden blijven, is taal leren onzin. Iemand anders schrijft: uh, Wat was dat ook alweer? Uh, iemand zei zoiets van: oh ja, uh, een idee om een maximaal in het Engels te laten weten dat ze zo snel mogelijk Nederlands moeten leren als Polen hier werken. Is dat een idee <lacht> om in, in het Engels te communiceren? Uh, dat doet dat doen men hier met expats. Uh, maar ik denk niet dat mensen, uh, de arbeidsmigranten, de opgeleide mensen die uit kleine dorpen komen in het platteland, dat ze Engels beheersen. Dus helaas uh, wil men deze mensen hier hebben en wil men de uh, Nederlandse economie draaiend houden, zoals uh, werkgevers beweerden, dan. Uh, Helaas moet men in, het, uh, in hun landstaal communiceren, in het begin. Ja, iemand schrijft dan daar nog over, sokkeman. Uh, hoeveel informatie kan ik in het Nederlands vinden? In Poolse gemeenten mocht ik op het idee komen om daar te gaan werken. Nul. No. Ja, dat komt ook niet veel voor, hè, Dat, dat komt niet, ook niet veel voor, maar ik denk als Nederlander ook naar Frankrijk gaat... dat, gaat, dat is ook niks in het Nederlands. Het heeft te maken met het volume van het aantal mensen die hier komen. Ik denk dat het uh, netjes is om die mensen in hun eigen taal te ververkomen. En dat is totaal ja, iets anders aan de orde dan als één iemand uh, naar Nederland en naar Polen gaat of naar Frankrijk. Ja. Nou had ik ook een mailtje, maar die ga ik straks even doen, want die heb ik inmiddels weggeklikt. gaan we even naar de eerste beller en dat is Piet. Goeiedag Piet. Ja, goeiedag. Dit is Piet de Boer. Ja. Oh. Ik zit op de vrachtwagen. Oh, op de vrachtwagen. Ja. Yeah. Je hebt nou, nog ik een baan. Mm -hmm. Jouw baan is ja. nog niet ingepikt door een Pool, begrijp je? Nou, daar wou ik het even over hebben. <laughs> ik heb jarenlang buitenland gereden, altijd hele weken weg. En toen op een gegeven moment kreeg ik een baantje in mijn woonplaats, heb ik ook tien jaar gewerkt. Maar ja, dat was bij een charterbedrijf. Wij charterden voor andere bedrijven. Maar wat gebeurde er nou? Die bedrijven waar wij reden, die namen allemaal Poolse chauffeurs aan. En ik kreeg een slag. Oh? Ja, en toen heb ik anderhalf jaar op een contract gewerkt. Dus, uh, wat, dat was gewoon niks anders. Dat heeft me uiteindelijk uh, 14.000 euro gekost. Aan inkomsten. En uh, ja, dingen waar ik, uh, ja... Doordat je soms geen werk had, dat je geen inkomen had. En ja, sinds 2,5 jaar ik weer een goede baan. Dan heb ik die, die 14.000 euro wel brengen gelopen. Maar ja, na 30 jaar werken... Weer op een contract en we uh, en maar, en maar kijken hoe dat afloopt aan het eind van het jaar. Dan loopt dat contract af en uh, ja, dan, dan zit ik er drie jaar en uh, ja, dan moet ik in vaste dienst nemen en daar begint en de Nederlandse baas niet meer aan. Dus dan sta je weer op straat. Ja, en neem je dat de Polen kwalijk? Nou, uh, uh, van de ene kant wel, van de andere kant niet. Maar, kijk, die mensen we... zoeken ook werk en in inkomen, maar als ik dan hoor uh, wat daar het probleem in Polen is, dat daar Oekraïners aan het werk zijn. Ik bedoel, dat is een één grote probleemverschuiving. En de, de, de sleutel ligt gewoon in de politiek. Ik bedoel, uh, kijk, dat een hier een, een werkt als chauffeur, nou laat die van Polen naar Nederland draaien en van Nederland weer naar Polen. Ik bedoel, maar niet hier gaan werken terwijl je veel volk in de WW zit... Dat kunnen we niet hebben, want dat is gewoon één grote pro probleemmassa creëren. Uh, zo zie ik dat. Maar waarom neem je, waar, uh, Piet, waarom neem je dat Poolse werknemers kwalijk? Want die gaan gewoon ook voor het hoogste loon natuurlijk. Uh, ja, maar stel je nou voor dat ik nou naar Polen ga om daar te werken, terwijl ik dan weet dat ik een Pool, wie in Polen hoort, dat die in de WW komt te zitten en helemaal kapot gaat. Dat, ja. dat, dat, dat, dat is niet sociaal. Nee, maar ik bedoel, dan moet je bij eigen politiek moet je, moet je aan de bel trekken van oh dan jullie hier doen dat kan niet en uh, wij, wij, wij zijn Polen, we willen in Polen wonen en we willen hier ook werken. Maar ik beeld is dat dus al dat ik als Nederlander op straat komt te staan. En dat er een, uh, een pol mijn werk gaat doen. Waar moet ik dan naartoe? Want ik, ik kan nergens naartoe. Ik laat even mevrouw uh, Boskatschevska erop reageren. Ah, ik denk dat, uh, dat Piet, als u dat uh, mag noemen, een gelijk heeft. Dat is toch uh, niet goed dat. Uh... Nederlandse chauffeurs worden verdrongen door het goedkope Poolse, Litouwse, Hongaarse, Tsjechische chauffeurs. Maar dat is glas Europa, uh, waar um, uh, vrij verkeer van, uh, van diensten is. En uh, als je bedrijf in uh, Nederlandse be uh, eigenaren, um, een uh, transportbedrijf in Polen beginnen met Poolse uh, arbeidskrachten, dan kunnen ze de hele Europa bedienen. Zo is de realiteit op dit moment. Ja, dat is een teken dat het hier te duur is en in Polen nog steeds te goedkoop op een of andere manier. Want er zit gewoon in een prijsverschil. Dat is gewoon het hele hoekje. Ja, Ja, en uh, uh, ben je heel pessimistisch over de toekomst, Piet? Ik ben geen pessimist. Ik ben een optimist met heel veel ervaring. Laat ik het zo zeggen. Ik gun iedereen zijn brood. Maar ik, bedoel, ik wil niet hebben dat ik als Nederlander zijnde. in Nederland in de WW kom te zitten. en dat dan een Pool mijn werk gaat doen. Dat gaat me gewoon te ver. Ja. Ik, uh, ik heb een dochter van 22. Uh, die kan geen eens werk krijgen. Die werkt bij, uh, nou, in, in de foodsector zeg maar, vijf dagen in de week op een contract En in het weekend in de kinderopvang ook op een contract. Die meid werkt zeven dagen per week en die komt nog geen eens aan een klein salaris. Maar in die foodfabriek waar ze zit, werden allemaal polsauto's voor de deur. Kijk, en dan denk ik van, dat kan niet. Want mijn dochter... En met haar vele anderen, dat is wel de generatie die ons binnenkort moet dragen. En de politiek wil dat iets zien. En met 800.000 werkelozen hier in Nederland, van, van onze eigen, gewoon van, van Nederlanders zeg maar. En dan, zoveel buitenlanders werk dat kan niet. Dat, dat is, is, is krom. Kijk, en, en niet, niet omdat het een Pool is of een Tsjech, maar ik bedoel, iedereen wil het niet in zijn eigen land werken en wonen. En daar moet aangesloten worden. Want als je op de vlucht moet voor armoede uit jouw eigen land... want ik moet er toch niet aan denken dat ik uit armoede moet vluchten... van Nederland naar Polen... om daar een procent te verdienen om mijn gezin te onderhouden. Dat, dat, dat is gewoon krom. Het is van twee kanten klopte gewoon allemaal niet. Piet, wat vind je van de transportbedrijven... Die, die gaan voor de goedkoopste krachten? Ja, maar dat doet iedereen. Want uh, als iedereen... Als, alle, nee, uh, als, als een kwart van de Nederlandse transportbedrijven... gewoon zegt, wij werken alleen met Nederlandse chauffeurs... Dan werken ze zichzelf de markt uit. Want ja. daar zit het toch gewoon. En de loonkosten, dat, dat is een, uh, ja, een flink stuk uh, van het geld wat omgaat in een transportbedrijf. Ja, en uh, als je kan bezuinigen, dan moet je het doen. Ja, ik, ik kan dat wel snappen. Vind je eigenlijk dat die open grenzen, dat die eigenlijk weer dicht zouden moeten? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dat wil niet zeggen dat de polier niet, niet mag komen. Maar ik vind dat als een polier komt... Met een vracht. Nou, laat die man lekker zijn werk doen. En laat die het terugladen. En weer lekker naar Polen toe gaan. En dan is hij weekend ook weer bij zijn vrouw en kindertjes. En als ik een vrachtje naar Polen heb, nou, laat mij dan een keer een vrachtje naar Polen doen. En dan ook daar weer terugladen. En weer naar Nederland. En dan is ook bij mijn vrouw en kindertjes. En dat is wat die Pool wil. En dat is ook wat ik wil. Nou, dankjewel voor het bellen. Heb je heeft mevrouw Bos nog wat te zeggen? Nou, ik denk dat verdringing is een probleem is, maar de, de, de, de, de grootste motor achter de arbeidsmigratie is dat het tekorten hier waren aan, uh, aan Nederlanders om, uh, om een bepaalde werk te doen. Ja, maar niet de vrachtwagenchauffeurs. Nee, het is een ander probleem. Ja, ja. Kijk, dat is, en, uh, wat is ook een punt is, uh, twintig jaar terug ben ik internationaal geraiend. En uh, ja, maar die, dat die reizen open gegaan zijn, uh, dat speelt ook al een jaar of vijf in. Nou ja, als ik dan kijk naar mijn salaris wat ik 20 jaar terug verdiende, en wat ik nu verdien, dat is nog steeds hetzelfde. Het ja. is eerder minder nu, als toen. Want nu moet mijn vrouw er ook bij gaan werken, en vroeger uh, kon ik het allemaal alleen behappen. Dat vind ik ook zo raar. Ja, ja. Dat kijk, is al... on onkostenvergoedingen voor de chauffeurs en reis- en verblijfkosten, kijk. Wat we twintig jaar terug aan vergoeding krijgen, dat krijgen we nu nog steeds. Precies hetzelfde bedrag. Alleen vroeger hadden we wat, wat eten van 15, 16 euro. En nu 15, 16 euro. Ja. Ja. Het is allemaal uh, stukken duurder geworden. En uh, ja, het moet toch ergens vandaan komen. En uh, ja, wil ik een gewoon salaris verdienen? Ja, dan moet ik toch echt 60 uur per week minimaal op die auto zitten. En dat is toch mee? Ja. En uh, als mijn vrouw zou gaan stappen met werken, nou, dan lopen we gewoon achteruit. En dat is erg jammer. Ik... We prijzen onszelf de markt uit. Ik... dat ligt Nederland op en top. Piet, waar ben, je nu op... waar ben je nu op weg naartoe? Ik sta in Tiel, op een industrieterrein. Ik ga hier morgen verder. Oh, nou, slaap lekker zo. Ja, en, uh, een goede uitzending. Dankjewel hè. Oké. Okay. Doeg. Doei. Ik uh, doe even wat mailtjes... Uh, even kijken, van uh, R, R, R Coutinho. Ik vind het jammer dat de hoofdredactrice van Polonia... Ja? zo defensief reageert als het over problemen gaat... die Polen eventueel veroorzaken. Haar medium, polonia.nl, kan bij uitstek... een uitstekende rol vullen om Polen uh, voor te lichten... zowel in het Nederlands, maar vooral ook in het Pools. Het vriendelijke goed. Waarom bent u zo defensief? Defensief, in welke zin? Nou, dat u zegt ja, dat, dat, dat, dat, dat u de klachten niet allemaal even serieus neemt? Welke klachten? Over de overlast. Nou, kijk, ik, ik, ik neem ze wel serieus. Ik heb ze even gezegd, als ik in de, in de buurt van... ik woon en m, een polenpension zou komen... zou ik ook niet happy zijn. Dus dat zijn serieuze klachten. Maar wat betekent de uh, rol van Polonia in de voorlichting? We kunnen dat, de, deze taak niet op uh, ons uh, nemen. Omdat wij zijn een vrijwilligersorganisatie. En ik wil niet, uh, ben niet van plan om uh, wat de taak van de overheid is... Uh, uh, in mijn vrije tijd te gaan doen. Uh, dus ik vind dat, uh, dat uh, voorlichting en informatieverschaving is aan, aan de overheid. Maar het is toch wat u doet... Ik doe het uh, binnen mijn mogelijkheden, maar wat wij doen en ook andere post-organisaties is, is peanuts in vergelijking met de behoeften. En de behoefte is zodanig groot en, en migranten worden niet voorzien in de behoeften, in informatie die, die ze nodig hebben. Ja. Dus dat is een spanning die er is. Want de overheid roept eigen verantwoordelijkheid, migranten zelforganisatie doet er maar wat. Maar niemand wordt gefaciliteerd. En als we dan allemaal een klein beetje geld betalen... zodat u een professionele kracht in dienst kunt nemen... die dat wel uh, wat beter kan doen? Nou, prima. Elke voorstel is uh, welkom. Ik wil graag uh, uh, professionaliseren, uh, professionaliseren... en uh, uh, dat verder uh, uh, beter informatie bieden. Maar daar hebben we een andere daarvoor nodig. Die willen ook uh, samenwerken. Goed, we gaan even naar Robert Bos aan de telefoon... vanuit Opolen. En dat ligt in Polen. Uh, inderdaad, ja. Goedenavond. Hallo. Hallo. Waarom belt u? <laughs> nou, het is zo dat ik ben zelf uh, reeds tien jaar werkzaam in Opolen. En zelf verantwoordelijk voor de aansturing van uh, drie, uh, drie kantoren... die uh, de werving en selectie verzorgt van uh, Poolse medewerkers uh, voor een aantal klanten van ons uh, in Nederland. En hoe uh, nou, dat is, we, we kunnen eigenlijk beginnen... Ik kan uitgaan van het punt dus dat, uh, ja, dat er dus gewoon een aantal vacatures zijn in Nederland die heel moeilijk invulbaar zijn met, uh, met, met Nederlandse mensen. Mm -hmm. uh, dus dat uh, is een bepaalde behoefte in Nederland aan de inzet van Poolse werknemers. Nou, en nou, inderdaad, sinds, uh, sinds mei 2007 uh, mogen mensen uit Polen uh, legaal uh, werkzaamheden verrichten in Polen. Ja. Zelf ben ik warm voorstander van, uh, van Europese solidariteit en integratie. En het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Er zijn vele vacatures in Nederland uh, binnen de productiesector, binnen logistieke bedrijven, binnen de vleesverwerkende industrie, die heel moeilijk en uh, vulbaar zijn met, uh, met Nederlandse medewerkers. En zolang er nog steeds een loonkostenverschil is tussen Polen en Nederland... Uh, is het voor vele Poolse mensen aantrekkelijk... om voor langere of kortere tijd werkzaam te zijn in Nederland. Zorgt u goed voor de mensen die u naar Nederland haalt? Bij ons is gewoon inderdaad de werving en selectie van, van werknemers is, uh, zeer essentieel. Dus dat betekent dat wij uh, hele goede informatie willen inwinnen van onze klanten in Nederland. Over het functieprofiel, leeftijdseisen arbeidsvoorwaarden, contractduur, of er een verklaring omtrent gedrag nodig is. Uh, wij zoeken ook vooral mensen voor de hogere profielen. En, en tegenwoordig is het gewoon zo dus dat, uh, dat Poolse mensen zonder kennis van uh, Duits of Engelse taal... gewoon geen kans hebben om uh, voor, langere of voor langere of kortere tijd uitgezonden te worden naar Nederland. Oké, okay, dus, dus, oh, okay. dus de, de taal De taaleisen die zijn de laatste jaren zeker, uh, uh, zeker verscherpt... Uh, wij voelen ons ook daar gewoon verantwoordelijk voor. Gewoon dat, uh, dat de Pools uh, man of vrouw die, die uh, voor langere tijd naar Nederland komt... Uh, en staat is om op een goede manier te communiceren op de werkvloer. Ja, mevrouw uh, bos wat ja. hoe vindt u dit klinken? Nou, het klinkt uitstekend dat het ook een, uh, bedrijven zijn... die uh, verantwoordelijkheid nemen voor, uh, voor, uh, uh, voor uh, eigen uh, arbeidskrachten. En hoe meer uh, dergelijke... Uh, bedrijven des te beter. Ik vind dat dat een, een mentaliteitsslag moet uh, gemaakt worden bij werkgevers. Uh, dat ze meer in mensen gaan investeren, in, uh, in hun scholing, opleiding, taal. En op het moment dat mensen naar Nederland komen... en ze krijgen lange contracten en uh, wordt in hun geïnvesteerd... Dat, gaat, uh, dat wordt beter zowel voor Nederlanders als voor, uh, voor migranten. Meneer Bos, gaat het om lange contracten bij u? Ja, dat gaat inderdaad om contracten voor een half jaar, soms voor drie maanden. Bij ons is in ieder geval heel erg belangrijk, inderdaad, een juiste informatievoorziening. De mensen eh, ondertekenen voordat ze naar Nederland gaan ook een zogenaamde voorovereenkomst. Dat is een voorovereenkomst in de Poolse taal, eh, waar heel gedetailleerd in staat van eh, wat eh, de regelgeving in Nederland is. Eh, welke werkafspraken er gemaakt worden. Uh, dat sluit vervolgens ook heel goed aan op het uh, arbeidscontract... wat ze vervolgens ondertekenen in Nederland. Want het is ook erg belangrijk dat, uh, ja, dat de mensen dus, uh, volgens Nederlandse arbeidsvoorwaarden... Uh, in Nederland aan het werk gaan. Ja. Uh, en waar brengt u die mensen onder? Waar wonen ze? Uh, die mensen die worden inderdaad vervolgens dus, uh, ondergebracht uh, bij, uh, bij onze partners... Uh, die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting... En er wordt ook toezicht op gehouden. Er wordt ook een huisvestingsreglement uh, opgesteld en nageleefd. En er is ook toezicht op uh, van mijn Nederlandse collega's. Uh, zodat er geen excessen plaatsvinden uh, binnen de plaatsen waar mensen gehuisvest zijn. Maar wonen ze ook een beetje menswaardig? Absoluut. Ook voor ons is dat heel belangrijk. Dat, dat wordt ook door ons gemonitord. Ik vind het ook erg belangrijk om terugkoppeling te krijgen van... Uh, van onze Poolse werknemers, als ze we weer terug zijn in Polen, hoe de werkzaamheden verlopen zijn, welke mate van tevredenheid of ontevredenheid er was na terugkeer uit Nederland. En zeg maar ook met, met die aanbevelingen, met die conclusies van mensen, dat pakken wij dan ook verder op om, om zaken verder te, te optimaliseren. Ja, um... Nou, uh, we zijn even gebeld tijdens dit gesprek. En iemand zegt uh, dat u, u, u werft uh, mensen uit Polen die hier dingen doen die wij niet kunnen. Maar daar val, valt ook onder logistiek medewerkers, he u? Zeker ja. Orderpekkers, voorhefdrukchauffeurs, rietrucchauffeurs. En kunnen wij dat niet? Doen we dat niet, Nederlanders? Nou, het, het is gewoon. Het is in de praktijk is het, is het toch blijkbaar zo. Dus dat. Uh dat het toch voor dit soort functies uh, dat het moeilijk is om daar gemotiveerde werknemers voor te vinden. Ja. Want het is ook absoluut niet zo, dus dat, uh, uh, want dat is ook vaak een discussie die, uh, die in Nederland gevoerd wordt, dat deze mensen dan uh, minder betaald worden. Er uh, zijn, zijn duidelijke loonafspraken, uh, gelijk werk voor gelijk loon. Er uh, mag absoluut geen discriminatie plaatsvinden uh, voor wat betreft uh, arbeidsvoorwaarden wegens, uh, wegens nationaliteit of afkomst. Uh, dus daar kan het absoluut niet in zitten. Het is gewoon in de praktijk blijkbaar zo dat het moeilijk is om uh, bepaalde vacatures in Nederland uh, in te vullen met gemotiveerde mensen. Ja. Vandaar dus ook dat het een marktgebied is voor uitzendbureaus om daarop in te spelen. Ja, meneer Bos, nou hoorde ik net dat er heel veel, want u klinkt heel bona fide... maar dat er ook heel veel malafide uitzendbureaus zijn. Ja. Kent u die en, en op welke manier heeft u daarmee te maken? Zeker. Kijk, het komt natuurlijk omdat ik Nederlander ben in Polen... komt het regelmatig voor dus dat, dat mensen met, met Nederlandstalige brieven... ...naar mij toekomen dat ze dus uh, in de problemen zijn geraakt met, uh, met de Nederlandse Belastingdienst. Dat er problemen zijn met, uh, met, met fiscale zaken of verzorgtoeslag. Dat ik kan, gewoon, dat ik kan zien dus dat, er, uh, uh, dat er gerommeld is met het arbeidscontract. En uh, ik probeer dus gewoon dat ik, uh, dat, dat ik ook uh, toch een soort verantwoordelijkheid voor mezelf vind... ...om deze mensen in ieder geval op het goede spoor te zetten wil ik ook proberen deze zaken aan te pakken... en ook aan te kaarten bij de Fiot, bij andere belastinginstanties... om in ieder geval er werk van te maken om zo'n malafide bedrijf aan te pakken. Is dat dan om een concurrent minder te hebben of toch vooral om die mensen te helpen? Vooral om die mensen te helpen. Omdat ik toch een soort verantwoordelijkheid zie... dat het niet zo kan zijn dat Poolse werknemers... die willens en wetens naar Nederland gaan... En daar uh, uh, dat inderdaad een bepaalde naïviteit gewoon uh, misbruikt wordt door de opstelling van, uh, van een uh, malafide Nederlandse werkgever. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon onacceptabel. Ja, begrijp ik. Uh, u werkt vanuit Opolen. Waar ligt dat eigenlijk in Polen? Uh, Opolen ligt in Zuidwest-Opolen, uh, dicht tegen de Tsjechische grens aan, tussen Wrocław en Katowice, ongeveer 1200 kilometer van. Uh, van de Nederlandse grens. Oké, okay. en haalt u nou niet alle goede mensen weg uit Opolen... brengt ze naar Nederland... en eh, brengt daarmee de stad zelf of de streek in problemen? Zeker. Het, het is, inderdaad, dat, uh, dat is inderdaad de keerzijde van, uh, van arbeidsmigratie, van arbeidsmobiliteit. Het is zo dat zeker hier in de regio Opolen... Uh, is het fenomeen uh, tijdelijk werk aanvaarden in Nederland of Duitsland... dat is, uh, ja, dat is algemeen bekend... Uh, iedereen, ik hoef maar willekeurig iemand op straat aan te spreken... Uh, die kent wel iemand die uh, in Nederland of Duitsland heeft gewerkt. Dat is hier een heel normaal verschijnsel. En dat leidt er inderdaad toe dus dat, uh, dat hier de werkloosheid uh, wat kunstmatig lager ligt. Dat leidt ertoe dus dat, er, uh, uh, dat er minder uh, sociale premieafdrachten plaatsvindt... waardoor uh, de gezondheidszorg... Uh, gemeentelijke instanties, uh, provinciale overheden... Uh, inderdaad uh, beperktere budgetten hebben dan in andere regio's in Polen. Vanwege het feit dat er een, uh, ja, een, grote uit, een relatief grote uittocht is... Van, uh, van, uh, van, van, van mensen uit deze regio. Maar worden die daar ook gemist? Ja, het is, het is zeker zo dus dat uh, goede, goede vakmensen vinden... Uh, dat is steeds moeilijker geworden... Omdat, uh, omdat die vaak in het buitenland werkzaam zijn. Ja. Is dat een probleem dat ze daar maar op de koop toe moeten nemen? Voor dit moment wel, ja. Zolang er inderdaad nog steeds uh, uh, loonkostenverschillen bestaan... Uh, zullen ze daar rekening mee moeten houden. Ja. Ja. Ja. Nog één vraag. Uh, in uh, januari 2014, dus over een klein jaar... Ja. gaan de grenzen met uh, Bulgarije... En, of dat, die, grenzen, die landen grenzen hier niet aan... maar goed, die mensen kunnen ook hier naartoe komen om te werken. Gaat u daar een uh, filiaaltje openen? Uh, nee, dat denk ik niet. Omdat uh, het is niet zo is dus dat, uh, uh, dat een dergelijk concept... dat gewoon maar kopieerbaar is... ook uh, in andere landen... Dit heeft ook gewoon te maken denk ik, ook met een stuk mentaliteit, cultuur, eh, arbeidsmobiliteit. Dat is niet een soort van zelfsprekendheid. Eh, waarmee ik wil zeggen dat het, dat het toepasbaar is, ook, ook binnen andere landen. Ik begrijp het. En bovendien moet je ook kijken naar op het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Moet je ook kijken van, eh, of mensen dat bereid zijn om hun gezin voor enige tijd achter te laten. Want dat is natuurlijk nog weer een heel ander aspect daarvan. Het heeft ook een maatschappelijke impact. En dat, uh, dat is niet in elk land uh, toepasbaar. Ja. Mevrouw Bos, nog een, uh, een opmerking of een vraag? A aan meneer Bos? Die meneer het bos ook, hè? Ja. Ja, ja, we ja, we zijn geen familie, familie aan elkaar. Ja, ja. <laughs> nee, pu puur toeval. Uh, mijn vraag is, uh, hoe zit dat op dit moment met de vraag uh, naar Poolse uit uitzendkrachten? Ziet u dat uh, uh, dalen in verband met de crisis? Uh, of is de vraag nog steeds constant? Nee, ik denk wel. Ik zie wel, dat is ook wel de, wat de geluiden die ik hoor hier ook van, uh, van, van uh, collega's binnen de, binnen de sector. Dat inderdaad uh, dat er op dit moment een vrij stabiele vraag is. Als iets, iets neergaat, uh, wellicht dat, dat dan in de, in de zomerperiode in, in, in, in enigszins zal aantrekken. En dat heeft inderdaad te maken met de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Heeft ook te maken met het feit dus dat er ook zogenaamde lokale polen zijn... Dat wil zeggen dat er, al, uh, dat er ook uitzendbureaus zijn die uh, Poolse mensen die al in Nederland zijn... en die tijdelijk zonder werk zitten, uh, in eerste instantie zullen benaderen om uh, elders werk te aanvaarden. Waar zeg maar, de uitstroom vanuit Polen naar Nederland op dit moment uh, iets zal temperen. Ja. Meneer Bos, nog, nog, heeft u het goed in Polen? Zeker. Het is, het is absoluut zeer boeiend werk. Het is heel veelzijdig. Uh, en u woont daar leuk? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Polen is een prima stad om te wonen en te werken. En met de overlast die u veroorzaakt valt het wel mee daar? Absoluut. Ja. Ik, ik ben er van overtuigd van wel, ja. ja. Fijn. Ik dank u wel voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan hoor. Dag. Dag, dag. Dag dag. We gaan, dag, dag. We gaan even wat muziek luisteren en dan moet u maar even zeggen van wie het is. Robert Koe... Die. En wat de, en de nummer heet? Uh, dit is een Poolse uh, uh, uh, gitarist en uh, noem maar heet... Tak, tak Witsch. Sorry. Uh, die heet uh, Takweest. En gaat het ergens over? Oh, dit is gewoon instrumentaal. Gaat het nergens ja. over? Gaat het helemaal nergens over, maar nee, het is prachtig. Over. Zustel, musi, je, muziek, maar je hebt nou wel genoeg van, eerlijk gezegd. En als ik niet zeker zou weten dat dit instrumentaal was, zou ik toch zweren dat ik een zangeres worden? Ja, klopt, Anna Maria, ja, ja, ja. dat heb je goed gehoord. Ja. <laughs> Waar komt hij vandaan opeens? Wat is... Opeens, nou, wat <laughs> ja, ja. Maar u zei dat dit alleen maar muziek instrumentaal was. Nou, dat heb ik niet gezegd. Maar wel, dat heeft u wel gezegd. Dat heb ik wel gezegd. Dat het instrumentaal was. Nou, kijk, ik ken niet al die nummers uit mijn hoofd. maar uh, op, die, op die CD van Robert Kubischen staan ook twee uh, vocale noemers. Dit was een van mijn Dat waarschijnlijk was een van. anne en Joppe. Ja. ja. Goed, eens even kijken. Oh, Daniel Loos is ook op YouTube te vinden. Dat nummer over die Poolse medewerker of uh, werknemer hier in Nederland. Oh, leuke mail. Ja? Uh, van uh, Jos. Uh, wat ik tot op heden gemist heb, is dat we al sinds de Tweede Wereldoorlog Pools migranten hebben. De Polen die ons mede bevrijd hebben. En veel zijn er blijven hangen. Bij mijn weten is er toen niet zoveel ophef over geweest. Nee, dat is juist. Maar dat zijn geen arbeidsmigranten. En dat zijn mensen die Nederland, oudstreders, die Nederland hebben bevrijd. En zijn hier gebleven. En waarom zijn ze gebleven? Omdat ze konden niet terug naar Polen. Omdat Polen is toen uh, van regime veranderd. En uh, ze vochten aan de kant van de ja. galeerden... en op het moment dat ze naar Polen zouden gaan. Ja, nee, maar volgens mij is dit ook geen verwijt aan die mensen. Nee, nee, nee, nee. nee maar ik geef een toelichting. Ja, op. Ja. Maar um, vindt u dat wij dat ons... wat meer zouden moeten realiseren misschien in deze tijd... nu we zo klagen af en toe over de Polen? Nou, uh, dat ze ons bevrijd hebben voor een deel. Nou, ik denk dat veel mensen dat weten. Met name mensen die in Breda... Uh, uh, wonen of uh, in Arnhem, daar waar uh, ook andere soldaten hebben gevochten. Maar het is sowieso goed om, uh, dat uh, men meer historisch besef geeft in Nederland. Toch uh, mis ik dat een beetje. Maar zouden we dus ook nog een beetje dankbaarder moeten zijn? Aan wie? Aan die Polen? Natuurlijk. Die bevrijd hebben. Nou, bevrijding is bevrijding. tenzij Nederlanders dat uh, niet zo appreciëren. Maar uh, ik denk dat dat... Uh, zo, zo, uh, dat is een belangrijke feit. En uh, voor mij is het wel dat als iemand jou uh, heeft alles gedaan om de vrede en mensen, Poolse soldaten, zich hier sneuvelt, dat je daarvoor dankbaar moet zijn. Dat was voor mij vanzelfsprekend. Ja. Aan de telefoon nu, uh, Annemie. Ja, ja, ik wil ook een beetje historisch besef toevoegen. Oh. Uh, ik had ook in mijn hoofd de bevrijding van Breda dan met Polen, Ook de Canadezen speelden daar een rol. Maar wat ik vooral... Ik kom uit de Mijnstreek. En ik ben uh, de geschiedenis van de Mijnstreek aan het bestuderen. Er is pas een prachtig boek over verschenen. Maar ik ben op school gegaan met... Uh, ...meisjes en jongens met uh, Poolse achternamen. En in de mijnen hebben ook in de crisistijd uh, de Polen een harde prijs moeten betalen. Want uh, toen wilden de mijndirecties ook zoveel mogelijk buitenlanders lozen. Maar heel veel Polen wilden niet naar het uh, nazi uh, duitsland terug. En die hebben op een of andere manier moeten overleven uh, in de mijnstreek... En, maar wat het verschil is met de situatie nu, is overal in Limburg waren gezellenhuizen. Dat waren een soort grote internaten, uh, drie, vier verdiepingen hoog, waar kamertjes waren. Waar al deze buitenlandse arbeiders die zwaar werk en gevaarlijk werk deden in de ondergrondse mijnen, in ieder geval een fatsoenlijk onderkomen hadden en fatsoenlijk eten. En op ja, jonge mannen willen ook trouwen en ze zijn ook ingetrouwd. Met de katholieke Limburgse meisjes. Dus ze zijn een onderdeel geworden van de Zuid-Limburgse cultuur. En ik vind dat we daar wel wat meer uh, aandacht aan zouden kunnen geven. Want ik zie nu hetzelfde. Ik woon nu in, in Midden-Nederland, in de streek waar ontzettend veel fruitteelt is. Uh, ik zie dat ze ontzettend hard werken in al die boomgaarden, die allemaal gemoderniseerd zijn. Allemaal laagstam. Dat doen ze heel arbeidsintensief werk. En ik zie ook vrachtwagens vol met Nederlands vracht... Richting uh, Duitsland en Polen gaan. Dus die economie is levendig. Hè. Al onze glasvezelkabels, als ik uh, die jongens hier bij ons in de buurt in de straat bezig zie, zijn bijna allemaal Polen. Wie wil in de winter die sleuven graven? Nederlanders doen het niet. En het zijn dus de Polen die hier meer verdienen dan hun eigen land. En ik heb in ieder geval ook begrepen dat onder de huisjesmerkers... dat er ook. Polen zitten. Die hebben hier uh, huizen gekocht, opgeknapt en uh, huisvesten daar landgenoten in. Maar dat gaat niet altijd tot uh, ieders tevredenheid. Dus op dat punt kunnen de Poolse uh, huisjesmerkers ook nog maar wat bijleren. Ja. Maar ik, ik vind dat we niet meer uh, moeten piepen over dat onze... Arbeidsmarkt vervuild zou worden door buitenlanders. Want wij hebben niks anders gedaan. Na de oorlog heeft mijn vader les gegeven aan Nederlanders. De hele economie in Nederland lag op zijn gat. En heel veel mensen wilden weg. En mijn vader gaf Engelse les aan uh, Nederlanders. Die gingen naar Brazilië, die gingen naar Zuid-Afrika, die gingen naar Canada. Omdat hier de armoede zo groot was. Ja. En wij vonden het heel gewoon. En dat werd gestimuleerd. Ja, de nou, maar, aan, aan de, de, de andere keer. kant, uh, Annemie, uh, de eerste beller, Piet, vrachtwagenchauffeur... Ja. die is zijn baan kwijtgeraakt. Dus, ja, dan, dan, dan moet je iets verder doordenken. En dan moet je zich ook afvragen... Uh, waarom uh, de Nederlandse ondernemers die die vrachtwagens uh, voorzien van personeel... waarom die gebruik maken... Van Poolse vrachtwagenchauffeurs. Ja, omdat die goedkoper zijn. Maar nee, maar ik bedoel... nee, maar, nee, maar gewoon. Het zijn uit. Als de als Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. solidair zouden zijn. met hun Poolse collega's. dan zouden ze ervoor vechten. dat ze met gelijke arbeidsvoorwaarden. hier zouden werken. Maar dat doen ze niet. En zij weten donders goed dat die Poolse vrachtwagenchauffeurs. onder veel armoediger omstandigheden. Hun werk doen. Zij uh, bivakkeren in uh, oude vrachtwagens, hebben geen uh, perfecte uh, cabines, in, in een, uh, ze gaan, kunnen niet in hotels uh, gaan overnachten en daar uh, op kosten van de baas gaan eten. Zij koken een rijke potjes, zij werken in veel primitieve omstandigheden. En dat doen ze om daarmee hun gezinnen uh, in Polen. Ja. van een leven te houden. Maar, en... dat neemt, maar dat neemt niet weg dat het voor Piet nog steeds heel vervelend is. Ja, maar dat wil ik nu even laten, laten zitten. Even terug naar de, de mijnstreek waar u over begon in Limburg. Waren er toen ook problemen of ging dat eigenlijk heel soepel in die tijd Nee, de, gewoon, als je de verhalen leest. Ik ben het me dus in het verdiepen van wat er in de crisistijd gebeurde. Um, Kussers heeft een prachtig boekje geschreven over de geschiedenis van twee generatie ouders. Ouders die ook voor een deel uit Duitsland afkomstig waren. Hoe gevaarlijk het toen in de crisistijd nog harder gewerkt moest worden. De arbeidsomstandigheden verslechterden. De eerste die eruit getrapt waren, waren de buitenlanders. Maar een heleboel konden niet terug. Mijn grootvader die was een toeleveringsbedrijf, staalconstructiebedrijf... die voor de mijnen leverde. Die had ook problemen. Maar die had ook 50, 60 mensen in dienst. En ze hadden ook Polen bij. Die zijn allemaal in dienst gebleven. Dus ze moesten allemaal... Als je solidair was, dan hield je je mensen aan het werk. Maar... En de mijnwerkers onderling, die hebben ook met ledenogen moeten aanzien... ...dat de, de, de mijnwerkers, die, en, en dat is een heel solidaire beroepsgroep... Hè, ...want je bent van elkaar afhankelijk. Je moet elkaar min of meer een leven houden in dat ondergrondse mijnwerk. Maar ze hebben dus ook meegemaakt dat als eerste eruit getrapt werden... Door de, de mijnbazen, de particuliere mijnen, maar ook door de staatsmijnen. En de, de achtergebleven mensen moesten nog harder werken. Annemie. Maar ze zijn wel voor een deel in Nederland gebleven. Annemie? Ja. Ik ja, ben heel druk aan het vertellen. Ik wil even uh, mevrouw Bosso laten reageren. Ja. Uh, ik, ik vind het ontzettend leuk dat u over uh, de. Poolse medewerkers in Limburg begon te praten, omdat het nou geeft precies aan dat Polen, Poolse migratie, honderd jaar oud is minstens in, in Nederland. En dat is inderdaad zo dat uh, arbeidskrachten buitenlanders als eerste worden uh, ontslagen op het moment dat de crisis geen baan is. Maar uh, wist u dat bijvoorbeeld waarom Polen zo uh, welkom waren destijds in Limburg? Ja, wat ik Gepen het is dat gewoon dat die dat die koolmen, die moesten produceren. En er, was, er, was, er, er kwamen ook uit Drenthe er kwamen er, er, er, er, landbouwers die kwamen naar Limburg. De, de productie moest verhoogd worden. Nou, maar ik denk dat het ook belangrijke rol heeft gespeeld gewoon katholiek geloof. Omdat de rol van de katholieke kerk, de stad in Limburg, was zeer sterk. En de, de, de, de katholieke kerk wilde per se Polen hebben, katholieke Polen. Nou, en geen. Zo, er zaten ook heel veel protestanten. Allerlei soorten protestanten zaten er in de mijnen. Ook, ook, ook communisten zaten er in de mijnen. Uit heel Nederland zaten er met. <lacht> Maar ook uit allerlei andere Europese landen. Het was niet alleen... Nee? Het was niet alleen katholieken, nee hoor. Er zaten gewoon... Er zaten in Limburg zijn ontzettend veel soorten... protestante kerken geweest. En die zijn er nog. Goed, eh... Uh... Ik dank je wel voor het bellen, Annemie. Ja, niks. Ik raad aan dat boek met de sociale geschiedenis van de Mijnstreek, om dat te uh, gaan lezen aan, aan uw gast. Want ik, het is ook verrassend. Ik, ik, ik wist dat er protestanten middelbare scholen waren. Maar ik wist dus niet dat ook in de Mijnstreek overal kleine protestantse gemeenschappen waren. Met gastarbeiders die in de mijnen werkten. Goed. Mev mevrouw ja, Annemie, ja, dank u wel ja, voor het bellen. Ja, ja dag. Doeg. Uh, ga ik naar Patrick, hopelijk. Patrick? Oh, die is niet meer aan de telefoon. Misschien kan hij nog even terugbellen. Patrick uit Kerkdriel. Dat is een dorp waar 5000 mensen wonen. Ik begrijp dat daar 2000 Polen uh, tussen wonen ook. Nou. Onder die 5000. Um, we hebben muziek... Heb jij nog iets? Wat voor, ik weet niet, er staat niet bij wat voor muziek we nu gaan draaien. We gaan het gewoon doen, we hebben het er straks over.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 nothing Word I don't understand The simplest sound Four letters Are you... Alon Rudet, uh, ja, ik sprak het iets te Engels uiting, Rudet, met new age of was het toch? Ja, ik weet niet meer in welke taal dit moet. Ik ken dit helemaal niet. Um, ja, een klein verzoekje aan Patrick die net belde of hij nog even terug wil bellen. En nu aan de telefoon Pieter. Ja, hoi, met uh, Pieter. Goedenacht. Ik heb even de radio uitgezet. Uh, ja, ik had eigenlijk niet zoveel over de volse werknemer hier. Maar wat ik al even tegen de redactie zei, ik heb uh, zeker twee jaar een relatie gehad met een uh, Poolse meid, een Poolse dame. En, Hoe lang uh, zei je? Twee jaar? Ja, zeker twee jaar. Ja. En ik heb net even teruggezocht, want uh, wij gingen al met elkaar om in 2003. Want uh, ja, toen moest ik eigenlijk mijn schoonouders bezoeken en toen ik nog uh, naar Polen ging in die tijd, toen kreeg ik zelfs nog het stempeltje. Oh. De, op de overgang. En okay. uh, zij woonde in uh, Gdynia. Uw gast uh, zal het zeker weten. Bij Gdansk. Ja, en, ik ken uh, dat, ja. <laughs> ja. Ja, en uh, in die tijd. Uh, ik had haar eigenlijk al tien jaar daarvoor leren kennen. En uh, ja, wij spraken altijd Duits met elkaar. Tot het einde. Oh. <laughs> Sorry? Tot het einde. Nee, nee, nee. Nee, want toen zij naar Nederland kwam... maar ik moest toen nog haar wel aanvragen... zeg maar een uh, vreemdelingenpaspoort, zo'n kaartje. Ja, ja. Maar hoe was het om met een Poolse vrouw samen te zijn? Nou ja, wij kenden elkaar al, ook al eigenlijk... Uh, voor dat, ik, uh, dat zij naar Nederland kwam, kenden wij elkaar ook al heel lang. En ja, uh, uh, yeah, het was eigenlijk een, een wederkomst van vrienden. En toen zei zij wel, uh, ik moet Nederlands leren... Voordat de rest komt. Want toen was het al bezig dat zeg maar, Nederland in de EU zou komen. Maar dat is nog niet echt een antwoord op de vraag. Hoe was het, uh, uh, zo'n relatie met een Poolse vrouw? Waar, waar, had je last van cultuurverschillen, of niet? Ja, oh ja dat, dat, dat is goed dat je het zegt. Uh, ja, dat, er was één groot cultuurverschil. En dat was dat zij was katholiek. <lacht> en ik, was, ik ben nog steeds uh, Nederlandse vrouw protestant. Ja, zeg maar. maar ja, dat zou je dus met een Nederlandse vrouw ook kunnen hebben, dat verschil. Uh, jawel, uh, dat is ook helemaal niet de, de reden dat onze relatie uh, ten graven ging. Nee, hoor, dat was op zich uh, geen probleem. Uh, zij heeft in die tijd dat ze bij mij was uh, ook... Uh, ja, goed, ik moest natuurlijk... Uh, ik zat toen nog op zee. Ik was zeevarend. En, uh, maar zij heeft in die tijd uh, die, uh, altijd Nederlands geleerd. En uh, ja, uiteindelijk spraken we ook Nederlands met elkaar. Ja. Maar het cultuurverschil was dus eigenlijk een religieus verschil? Uh, nou... Nee, eigenlijk niet. Ja, zij deed een kruisje. Als, ik, uh, als zij mee ging naar de hervormde kerk, dan deed ze niks. En als ik mee ging naar de katholieke kerk, dan uh, nam, ze, nam ik geen hostie. Laat ik ja. het zo zeggen. Nee, maar wie je zegt, je noemt dat, uh, als ik vraag naar cultuurverschillen. Ja, nou, een, een, een cultuurverschil eigenlijk was geen enkel probleem. Oké. Okay. En, en dan, wat ik daar even op inhaken, op de hele discussie van de, van de avond... Met uh, uh, migranten, arbeidsmigranten. Ja. Denk ik, uh, dat werd ook gezegd uh, door uh, ja, mevrouw de Boer, zeg maar. Uh, toen de Turkse en Marokkaanse immigranten kwamen, toen waren ze ook nodig om, zeg maar, tussen aanhalingstekens, het vuile werk te doen. Mm -hmm. Iedereen was welkom. En, en nu, met de Poolse werknemers die nu komen en dus gespecialiseerd werk doen... vaak in de bouw, vaak met deuren, vaak met dat soort dingen... denk ik dat wij mogen... dit onderscheid nu... tussen Nederland en Polen... absoluut niet maken. Uh, want we hebben geen... Uh, verschillen qua Europa. We zijn één Europa. Ja. Daar moeten we aan geloven. Uh, ik ben ook niet altijd even... Joepie joepie, maar uh, dat is heel wat anders dan... Niet ten vader van, maar toch met Turkse of Marokkaanse werknemers. Goed, dus de Europese grenzen moeten open blijven volgens jou. Ik dank je wel voor het bellen, Pieter. Ja, ja. En dat, uh, ja oh ja, nog oh ja, één dingetje. Uh, ik ga in, in nu nog steeds ieder jaar uh, gewoon met vakantie naar Polen, hoor. Nou, hartstikke goed. En hopelijk dat, <laughs> dat je daar nog eens een leuke fout hebt. Ja, en als, als mevrouw de Woerderin... Ik ga nu Bos. weer terug naar uh, kleine paardjes als uh, en Dat klinkt ontzettend leuk. Dat ik, ik, ja, is bij, bij Brocklau. Het, het helpt mij helemaal niks, maar toch goed nou. om te horen. Dank je wel. Okay. Doeg! Dag. Wij gaan nog even wat muziek draaien. Nu wel weer uit Polen, van Tsimanowski. Uh, ah, een mazurka. Wat is dat ook alweer? Een mazurka? Het is een dans. Hoe gaat die? Kunnen we dat hier gaan doen eventjes voor de webcam? Of, uh... Nou, liefst niet. Oh. Omdat ik het ben of sowieso niet? Nee, omdat het iets ingewikkeld is. Dus dat oh. is niet zomaar. Sweet, ik denk hè? niet dat ik dat snel onder de knie heb. Nee, denk ik niet. Oké, okay. nou een luister is kadoma. veel beter. Cimanoski. Nog niet eenvoudig om hierop te dansen. Dus, maar goed dat we dat niet gedaan hebben. Er is een mailtje binnengekomen van uh, Tineke, die zegt: uh, Beste mevrouw Kautjeska en Klaas. <lacht> nou ja. Ik hoorde van een Nederlandse vriend van mij, die in Polen werkte toen Polen nog niet bij de EU zat, dat er juist Polen naar Nederland kwamen, omdat Polen uit Silesië vaak een Duits visum. Of zelfs een Duits paspoort konden krijgen. Omdat Silesië lang Duits is geweest. En zodoende konden Polen vaak makkelijk aantonen. dat ze Duitse voorouders hadden. En dat voordeel hadden Polen op, andere, op mensen voor uit andere Europese landen. Op Polen zat toen vol met Nederlandse uitzendbureaus. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Het viel me trouwens op, schrijft ze dan nog. dat in Schotland, in de horeca. heel veel Polen werken. En dat zeer tot mijn tevredenheid. Wat zou dat nou zijn? Waarschijnlijk... Zou ze geflirt hebben met een Poolse barkeep of zou die veel inschenken? Of misschien dan... uh, snel bediend. Hè? Met een oh, glimlach. Ja, oh, of gewoon extra volle glazen. Ja, ik weet het niet. Maar even dat, dat klopte dat van die Duitse. Ja, ja, ja, ja. kijk. Apollo uh, is een staat in, in midden van Silesië. En voor de oorlog, dat was eigenlijk een, uh, uh, een, een, een, een Duitse rijk. Ja. Uh, daar wonen veel Duitsers, maar onder andere ook uh, lokale bevolking. Um, en die mensen spraken ook Duits, ze waren verduidst. En nu hebben ze, uh, um, omdat ze voor de oorlog Duitse uh, ouders... hebben, kunnen uh, beroep maken op het Duitse paspoort. En, en, en, en dan kon je dus al in Nederland werken voor 2007? En voor 2007, als Duitse burgers, dus met Duitse paspoort, konden ze zonder werkvergunning hier werken. Dus toen had je sprake van een uh, Polen met Duitse paspoort in ja, Nederland. Klopt, dus als een bus. En zijn er nu nog steeds veel van die, die uitzendbureaus in Nederland? Polen? Ja, de, de heer Robert Bos ja. bemant een van die uitzendbureaus in nog steeds veel. Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu naar Patrick, die heeft weer gebeld. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We oh. hebben alleen niet zo heel veel tijd meer. We hebben nog drie minuutjes ongeveer. Ja, dat kan. Nou, ik wou eventjes uh, over het integreren beleid uh, praten, ja. uh, want ik vind het toch, van één kant toch wel belangrijk, want net bij ons in het dorp ja, uh, de gemeente dan, daar wonen ongeveer uh, 2000 Polen, of zijn werkzaam, actief, maar ik merk wel bij ons in de supermarkt het in twee talen, uh, kerkdiensten worden op z'n Pools gedaan, ik ben zelf dan chauffeur en als ik uh, ergens kom om laden of te lossen, dan hangt het uh, in twintig talen op het loket, uh, voornamelijk Oostbloktalen behalve Nederlands. Ja, en dat is een de... je woont in Kerkdriel, hè? Ik woon in Kerkdriel zelf, en, ja. en daar wonen vijfduizend mensen? Ja, het dorp zelf op zich. Maar dan de gemeente met uh, omliggende dorpen zitten we denk ik op tienduizend man. Nou ja, en twee van die tienduizend zijn Polen? Ja, minimaal. Ja. En, en als nou. je aan het werk bent, dus je hebt veel Poolse collega's ook? Je hebt veel Poolse collega's en er wordt veel in het Pools gecommuniceerd. Uh, ja, ja, ja, ik heb zelf geen Poolse collega's op de vrachtauto. Oh. Maar ik merk bij ons in het dorp wel dat het, uh, ja, wat ik al zeg, tweetalig uh, overal aangeplakt staat. Uh, dat soort dingen. Als wij als chauffeur worden ook geacht in het buitenland om een eigen verstaanbaar te maken, uh, wat ik kom doen. Dus ja, ik vind wel dat die, als die gasten die hier naartoe komen... maar ze toch wel een klein beetje of Duits of Nederlands onder de knie hebben. Ja, mevrouw Bos, ik ga even naar mevrouw Bos. Ja. Daar dus wel, hè, in het Pools veel. De kerkdriel doet het goed, wat dat betreft. Nou ja, dat is zoveel Polen zitten in zo'n kleine dorp. Dan moet je toch communiceren, moet je een briefjes opplakken. Tenzij zou gebeuren, wat Patrick ook voorstelt... dat ze gewoon een beetje Nederlands leren. Nou ja, kijk, Polen die langer hier zitten, die, die willen Pols Nederlands leren. Die willen, uh, maar dat kost tijd. Dus ik denk dat het goed is uh, dat uh, men in het begin uh, in, um, um, briefjes maakt in het Pools... maar men moet ook vervolgens cursussen gaan aanbieden. Maar alleen het punt is dat die mensen komen en gaan, En als je steeds nieuwe mensen hebt, dan moet je opnieuw briefjes ophangen. Ja. Snap je dat, Patrick? Mee eens? Ja, van één kant wel natuurlijk, maar... Ja, wat ik zelf wel zeg, Ik ben dan chauffeur, ik ga dan ook internationaal. Kijk, van ons Nederlanders wordt ook verwacht dat ik in het buitenland ergens kom dat ik mijn eigen gelijk verstaanbaar kan maken natuurlijk. En lukt dat een beetje? Ja, dat, uh, dat, dat, dat lukt aardig. Hm. Want ja, ik merk het zelf wel als je, die jongens hier die bij die locatie staan uh, alleen Pools praten. Dat de communicatie met wat je komt doen of je kan laden of lossen, dat, dat, dat kan af en toe een half uur tot drie kwartier in beslag nemen... voordat iemand achter het loket weet wat de bedoeling is. Ja, dat is zonde van de tijd. Patrick, ik ga je onderbreken, want het programma zit erop. Ja, dat is prima. Ik zou zeggen, ja, het was een leuke uitzending vanavond. Ja, bedankt en, hè, uh, voor het terugbellen chique. en uh, goede reis nog, okay, Patrick nee, was dat. Ja, ik moet nog even vertellen dat Frank Dumos hier morgen zit... met David Rovers. Hij is econoom, eigenaar van een karate-sportschool... en ook voorzitter van de Karatebond Nederland. Dit weekend wordt in Dordrecht de Lotto Dutch Open Premier League gehouden. Dat is het Open Nederlands kampioenschap karate. Dat is weer iets heel anders. Dat is misschien nog wel lastiger dan de, dan de mazurka-dansen. Hier aan karate. Ja. Ik weet niet, Frank, Frank durft dat misschien wel. <laughs> zometeen hier op deze zender uh, De Vara. De nacht klinkt anders met Roel Koeners. En mevrouw Bos Karczewska, ik dank u zeer. Ja, weer zee, dank u wel. Veel succes met die site polonia.nl. Dank je wel. Dat lukt ons wel. Ja, <laughs> en uh, goede reis naar huis zometeen. Hè? Ja, dit was het. Ik wens iedereen een goede nacht. Veel plezier met de, de Vara, met Roel Koeners. En uh, wat uh, Frank betreft, heel graag tot morgen. En wat mij betreft, tot volgende week. Donderdag, geloof ik. Ach, maakt ook niet uit. U merkt het vanzelf. Nogmaals, een goede nacht. Ik, ik, ik, ik, ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nee, dat jij. Een CRV.